Dan nog het weer. Vannacht en morgen waait het stevig uit het zuidoosten tot zuiden. Ook gaat het regenen. Vannacht in het oosten nog met wat natte sneeuw. In de loop van de dag droger met opklaringen bij 4 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1 Woord. Woord. Woord. Woord. Met Floortje Smit. Goedenavond en uh, welkom terug bij de VPRO, welkom terug bij Woord. En het is een uh, ijskoude nacht vandaag. O, tenminste, misschien niet voor ons, maar wel voor die 2000 Nederlanders die uh, ingesneeuwd zijn in de Oostenrijkse Wijsensee. Want laten we wel wezen, tot nu toe valt het een beetje tegen hier in Nederland met de winter. Het schijnt te gaan vriezen, maar dat zal dan wel weer in Groningen zijn, want hier voel ik er uh, weinig van in Hilversum. Maar goed, de winterspelen komen eraan in het Russische Sochi. Um, volgende week beginnen ze. En daarom organiseren we zelf maar een winter hier in Woord. Zoals elke week putten we daarvoor uit het archief. En de archieven van de publieke omroep zitten vol met kou. Vroeger werd het nog wel eens koud. En dan bedoel ik echt koud. En daar is heel veel moois over gemaakt. Luister maar eens naar de volgende reportage... uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Over ijsberen... En dat zijn niet die witte pluizige dieren waar u nu aan denkt, maar twaalf Zaanse huismoeders die zo worden genoemd. En u hoort waarom. Nee, geen economische, maar sportieve redenen zijn het die badmeester Bellaert noodzaken iedere ochtend een bij te hakken in het dichtgevroren zwembad van Zaandam. Twaalf Zaanse huismoeders duiken daar namelijk dag in dag uit het nu wel uiterst koele nat in. Terwijl ze daar opgewekt rond spartelen wijzen hun reacties er wel op... dat ze de ronddrijvende ijsschotsen aan hun blote hielen lappen. Ja. Nou, nou er, u zult het werkelijk niet geloven, maar daar staan ze nu toch werkelijk in levende lijven en uh, niet eens rillende lijven voor me, deze Zaandamse ijsberen. En hier is dan de oudste beer, mevrouw Karte. Mevrouw Karter Gruis. Mevrouw Karte Gruis, u bent geloof ik al 67. Is het 67, niet? jaar, meneer. En nou moet u me toch eens vertellen, uh, doet u dat nou alleen maar om de prestatie of vindt u het werkelijk ook uh, lekker om daar water wat in te duiken? Meneer, ik doe het om kracht en gezondheid op te doen. Ik heb het nu vier jaar gedaan en ik heb me er steeds wel bij gevonden. En ook die dames die hier aanwezig zijn, heb ik ook al steeds gevraagd. En dat kan u zelf natuurlijk ook wel bespeuren. We zien het er al fris en gezond uit. En het is werkelijk geen sensatie als de mensen zouden denken... nou ja, kijk, ze zijn een beetje getipt. Dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want we houden juist erg van de zwemsport. En ze vinden er zich, hard, bevinden ze zich er erg best bij. En zo dachten alle andere elf ijsberen er ook over. Het is vooral, zeiden ze, zo goed voor de zenuwen. Nou hebben we hier, uh, luisteraars, dames, als ik even mag. We hebben hier een van de echtgenoten van deze sportieve dames. Dat is meneer... Meneer Van der Lippen. Van der Lippen, hè? Uw vrouw die zwemt dus ook mee. Ja, meneer En uh, Hoe stond u daar nou tegenover? Hoe ik er tegenover stond? Nou, meneer, ik wil u dit eerlijk bekennen... dat er bij ons thuis wel eens zware ruzies zijn voorgevallen... alleen... <laughs> ...om de zwemsport. En uh, mevrouw zei dan steeds... ...ja, uh, dat is allemaal de kif. Uh, je moet zelf eens meegaan. Nou, ik moet eerlijk bekennen... Uh, ...daar kon ik de moed niet uh, voor opbrengen. Maar uh, ze zei... ...weet je wat je doen moet? Je moet eens komen kijken. Nou, ik ben vrijdag... Uh, ...dinsdag... ...toen vroeg het zo'n graadje of tien... ...ben ik eens naar het zwembad getogen. En toen heb ik het eens aan schout. Maar ik moet u eerlijk zeggen... ...dat uh, mijn mening is toch wel veranderd. Want ik heb bemerkt... ...dat de dames er helemaal geen moeite... ...mee hebben om daarin te springen. Je hebt het morgen ook zelf kunnen ja. waarnemen. Het gaat allemaal even soepel. En uh, er zullen mannen zijn die zeggen... ...hoe zal die man het nou uh, hebben met zijn warmtebronsnacht zo... ...met die uh, koude dagen. Maar ik uh, kan u dit van zeggen, meneer Kleinweg. Uh, ze is fris en toch warm. Zo de huiselijke vrede heeft er dus ook niet onder te lijden... ...zodat de twaalf ijsberen uit volle borst hun clublied kunnen zingen. Het moeilijke water gaan, te beren zwemmen van rustandoor. Wer is nog nooit een meer die in het water bedroom. Kracht en gezondheid door een stukje te zwemmen in het uh, ijs. Volgens mij is dit typisch een geval dat je niet nu meteen gaan uitproberen. Misschien morgen en dan met wat mensen erbij. Je luistert nog steeds naar Woord van de VPRO. Met onze ijskoude nacht en vol verhalen van echte winters. Bij gebrek aan de onze. Zoals die van 1954. In februari van dat jaar, en dan hebben we dus over 60 jaar geleden... was het IJsselmeer bevroren. En dat betekende dat 18 gezinnen uit het stadje Lelystad, u wel bekend... Uh, waren afgesloten van de buitenwereld. Luister naar een reportage van de Vara uit die uh, ijskoude februari van 1954. Midden in het IJsselmeer ligt een klein vierkant stukje grond, Lelystad geheten... ...dat in deze dagen, nu het ijs nog steeds die wijde waterplas bedekt houdt... ...slechts per helikopter is te bereiken. Lelystad, waar 18 gezinnen nu in het ijs gevangen zitten... ...is een uitvalsbasis voor de werkzaamheden aan de Nieuwe Zuidoostpolder... ...waar de dienst Zuiderzeewerken, nu het dijkherstel in Zeeland praktisch achter de rug is... ...weer met volle kracht aan het werk zal gaan. Zo spoedig mogelijk hoopt men... Maar voorlopig zit men daar op Lelystad helaas noodgedwongen met de handen in de schoot. Hoe is het, meneer de Jager? Heeft het werk voor u nu al die tijd van het isolement van Lelystad helemaal stilgelegen? Nou, praktisch wel, meneer Kleinweg. Want. Uh, kijk, nu, moet natuurlijk. De bemaling gaat door. Omdat wij uh, een, een verlaging hebben van ongeveer 12 meter min de omringende IJsselmeerstand. Dus die bemaling, dus het water uitpompen uit de bodem, moet in alle tijden doorgaan. Maar het eigenlijke werk. ...dus bijvoorbeeld wapening stellen, beton starten, al dergelijke dingen neer... ...het heiwerk ligt volkomen stil. En in die tussentijd, dus die benutten wij op het ogenblik... ...om verschillende tekeningen af te werken... ...en de verschillende dingen nieuw op te zetten. Dus wat dat dan gaat, is er voor de opzichters is er werk genoeg... ...maar de, de arbeiders, die zijn, uh, behoudens enkele machinisten... ...zijn die geheel weer naar, de, naar het vasteland vertrokken. Veel is er dus niet te doen. Vandaar dat men gretig uitziet naar de post die met zeer grote vertraging, nu en dan als de helikopter van de marine luchtvaartdienst een vlucht kan maken, het eilandje bereikt. Begerige handen grijpen dan in de kantine naar de persoonlijke berichten van de vaste wal. Ja. Voor meneer Schuil was er een uitnodiging voor een vergadering die de vorige week al heeft plaatsgevonden. Daar hoeft hij dus niet meer naartoe zodat hij tijd had om ons te vertellen van de slede-expedities die men over het ijs naar het vaste land heeft ondernomen om de proviandering in stand te houden. Nou, ik geloof niet dat het erg veel uh, risico met zich meegebracht heeft. Want we zijn altijd erg voorzichtig geweest. Uh, we hebben de eerste maal hebben we de weg werkelijk verkend. We overal hebben we naar de ijsdikte gekeken en vooral opgelet dat we niet uh, in de buurt van de open plaatsen kwamen. Uh, het was nogal gemakkelijk, uh, wanneer er een open plek was, dan vlogen er over het algemeen wel eenden op. Dus dan konden we over het algemeen wel aan zien dat er uh, weer open water in de buurt was en daar gingen we dan tussendoor. Hoe deed u dat op de schaats? We hebben de eerste dag zijn we gegaan met drie man op de schaats om eigenlijk het terrein te verkennen met daar achteraan drie man lopende met de slee. En die hebben telkens, uh, die mensen bij de slee, die hebben telkens om de 100 of 150 meter een takje in het ijs gezet. Eh, ...zodat we altijd het terugwerkelijk konden vinden. Indachtig de aloude methode van Klein Duimpje dus. Een sprookje overigens dat alle kinderen van Lelystad wel zullen kennen... ...ook al leek het er even op dat ze maandenlang ijsvrij zouden hebben. Moe. dag moe. ik ga weg hoor. Zo, waar ga je heen? Ik ga naar de Maar zoals u hoort, de lessen gaan door. Een taak waarmee... Dr. Beekius zich belast heeft, die dus behalve arts, nu ook onderwijzer en organisator van het ontspanningsleven op Lelystad is geworden. Hij heeft namelijk bovendien een toneelclub opgericht. Uh, nu wat uw medische zorgen betreft, uh, dokter, tijdens die isolement, uh, zijn die nog zwaarder geweest? Uh, ja, in zoverre dat, uh, ondanks de uitstekende verbindingen, de hulp van de marine vliegdienst die wij hierbij hadden, dat wij toch uh, steeds uh, van uh, laten we zeggen, s'avonds 5 uur tot morgens 9 uh, uur voorkomen geïsoleerd waren, zodat dan in uh, voorkomende gevallen je inderdaad alleen voor het werk stond. Uh, bent u wel in staat om uh, gevallen die zich voordoen hier met uw apparatuur en met uw laboratorium te behandelen? Uh, nu is het uh, inderdaad is het zo dat. Uh, de apparatuur hier, de otillage is uitstekend. Zo heb ik hier bijvoorbeeld een eigen bloedtransfusiedienst. ik kan plasma transfusies geven, ik kan zelf hier goed narcose geven, ook met behulp van een uh, gediplomeerd verpleegster die hier toevallig onder de dames aanwezig is van de vaste bewoners, uh, zodat inderdaad een deel van de ernstige gevallen nog wel opgevangen kan worden voordat dan een transport mogelijk is. Is dat vaak voorgekomen dat uh, een zieken getransporteerd moest worden naar de vaste wal? Ja, we hebben hier inderdaad, uh, het kwam merkwaardigerwijs in één week nogal een ophoping. Uh, dan kwam er kwam onder andere een fractuur die onmiddellijk naar de wal moest. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk zo dat wanneer het zich laat aanzien dat het uh, eens ernstig zich zou kunnen ontwikkelen, dat we uh, patiënten hier dan misschien vroeger naar een ziekenhuis brengen dan anders, omdat natuurlijk de... ...veiligheid hier eh, boven alles gaat. Hoe is de stemming onder de mensen? Die is niet aan te zeggen dat die voortreffelijk is. Uh, dat komt namelijk ook mede daardoor dat de, hier door het, juist door het isolement... ...een veel groter gevoel van saamhorigheid is ontstaan... ...en uh, ook onder andere wanneer er een nodig is... ...deze misschien toch nog hier nog wel weer vlugger wordt gegeven... ...dan dat dat op het vasteland het geval zou zijn. En hoe is het nu met de voedselsituatie, dokter? We hebben van die angstige geruchten gehoord over noodrantsoenen die hier zouden worden uitgedeeld, waarop u hier zou leven. Uh, nou, ik kan u zeggen, het is alleen eigenlijk de naam. Het is inderdaad zijn, het, uh, wordt het noodrantsoenen genoemd. Maar verder kan ik u toch meedelen die voedselvoorziening is nog steeds voortreffelijk geweest. Zelfs ook uh, verse groenten, uh, vers fruit is nog steeds wel aanwezig geweest. Verder wordt hier krijgt de bevolking nog uh, wat tabletten uitgereikt. Maar uh, voor zover ik het hier kan beoordelen is de voedselpositie nog steeds zeer goed geweest. Hoewel de situatie dus draaglijk is, zullen we hopen dat de dooi de ingesloten Lelystedelingen spoedig uit hun belegering zal ontzetten. Dan zullen over enige weken de schepen de kleine haven weer kunnen aandoen. En dan zal van de helikopter, hoe dankbaar haar komst ook begroet werd, met vreugde afscheid kunnen worden genomen. En daar ging de helikopter boven Lelystad. En nu, in deze ijskoude nacht van VPRO's woord... gaan we naar een plek waar het pas echt goed fris is. Nova Zembla. Willem Barendzoon was een van de eerste ontdekkingsreizigers... die een weg naar de noord probeerde te vinden in de 16e eeuw. Het doel was natuurlijk een kortere en veiligere vaarroute te hebben richting Azië. Want dat was een mooie plek om mee te handelen. Nou, op zijn tochten ontdekte hij Spitsbergen. Het daaronder gelegen Bereneiland en hij verkende de kusten van Nova Zembla. Het moeten natuurlijk prachtige tochten zijn geweest. Op plekken waar nog nooit eerder iemand was geweest. Maar echt heel leuk was het niet. Zo met z'n allen op een kluitje op een schip varen tussen de IJsgotsen en IJsberen. Luister maar eens naar het volgende hoorspel over de derde en laatste reis van Willem Barens. Getiteld De Helden van Nova Zembla. Het werd uitgezonden in 1962. Morgen. Ik zou graag dominee Plansius willen spreken. Ja, ik, uh, ik weet niet of ik dominee wel mag storen. Sowieso, <laughs> Bouw, Weet jij dat niet? Je kent me zeker niet meer? Huh? Nee. Nee, meester. Ik, ik, ik denk niet dat ik... <laughs> Dom, hoor. <laughs> Zijn je ogen zo slecht geworden dat je Willem niet meer kent? Huh? Willem? Welke Willem dan? Kerel, als ik niet zeker wist dat jij Bouw bent... Waar ik op school naast heb gezeten, dan zou ik oh, denken... Wacht, wacht, Willem Bareldzoon. Een man, man, zo'n beroemd zeevaarder. En ik heb niet eens gezien wie het was. Kom, kom binnen. Ik zal dadelijk gaan zeggen dat je er bent. Kom, kom. Nee, nee, nee, nee, uh, Wacht nog even. Laten we nog even praten over vroeger. Hè? Hetzelfde mensen, het is lang geleden. Dat ik jou met een ganse veer in je been zat te prikken, weet je nog? Ja, ja. Een hakele ventje was jij toen al. Maar ja, ja, ja. nou ben je een beroemd man geworden, hè... sinds je al die grote reizen hebt gemaakt naar de Noord. Ja, dat is dat, weet je? En hoe is het met jou gegaan? Ach, ja, hm? wat zal ik je zeggen? Ik ben ook gevaren, hè, net als jij. Zo. Maar vorig jaar heb ik een stuk hout tegen mijn rechterbeen gehad. Nee, dat is juist. Ja, ik heb drie weken bij Storm in mijn kooi gelegen. Mijn okay. dijbeen was gebroken. En dus ik kreeg hoge koorts. Ja, ik ben er bovenop gekomen, maar uh, met varen was het uit. Dat heb ik, ja. Nou ja, dominee die heeft me aangenomen als knecht. Ik moet toch wat doen, hè? Hij ja, is ja, ja. heel goed voor me, hoor. Daar niet van, maar... Uh, nee, meevallen doet het niet, hè? En jij, jij Willem? Ja. Jij bent een beroemd man geworden, hè? Oh, beroemd? Nee, nee, hoor. Beroemd ben ik niet. Ja, nee. maar dat zal je toch worden. Er zal een tijd komen dat elke Hollander de naam van Willem Barends zoon met eerbied zal uitspreken. Dat weet ik wel zeker. Oh, alles is mogelijk. Hè. De tijd zal het leren. Ja, we hebben een paar mooie reizen gemaakt. Maar de weg naar dat warme land om de noord hebben we nog niet gewonden. Hey, hey, hey. En uh, zeg, ga je nou weer gauw weg, Willem? Nou, van mij zal het niet afhangen, hoor. Ik wil wel. Maar de Algemene Staten willen er niks meer van weten. Die reizen hebben veel geld gekost, ja, hè. He? Ja, ja. Ja, ja. Ze hebben geen zin om weer een schip uit te rusten. En daarom wou ik nu juist met dominee plansje. spreken. Ja, maar ik zal meteen zeggen dat je er bent, hè. Ja, ja. ja wacht. Ja? Uh, dominee, Willem Barend, zo noem je te spreken. Oh. Kan, kan hij binnenkomen? Jazeker. Ja, goed, dominee. Uh, ga je gang maar willen. Ja, ik zie je straks nog wel, Balk. Ja, goed. Ach, maar dat is een verrassing. Ga erbij zitten, Schipper. Ik dank u. Ik, dank u. ik zie je graag komen. Hm? Ik denk zo dat ik wel weet waar je voor komt. Ja, dat doet me plezier, dominee. Ja, jij wilt de weg zoeken om de noord, hè, Schipper. Hm? Ja, ja. Maar ik heb vertrouwen in je. Ik dank u. Ja, ik voor mij ben er vast van overtuigd dat er een passage moet zijn om Azië heen. Precies, dominee. Daar ben ik ook zeker van. Kijk eens, hier, Schipper, jullie hebben twee pogingen gedaan... Mm. en je bent niet geslaagd. Dat is allerminste verwijt, maar... Eh, dominee, u mag één ding niet vergeten. Op onze eerste tocht hebben we bij straat Waaijgats open water gezien... en dat zullen we weer vinden. Ja. Tot nu toe zijn we steeds te ver naar het noorden gegaan. Ja. Als we eerder naar het oosten ja. varen, dan... Juist, Schipper, juist, dat is de zaak. Hier, hè? Jullie zijn te ver... Naar het noorden varen. Uh -huh. Dat is ook mijn overtuiging. De weg ligt voor je open, maar je moet veel vroeger naar het oosten varen. Uh -huh. Jullie hebben je laten afschrikken door het ijs. Maar hoe verder noordelijk je komt, hoe meer ijs je zult vinden. Natuurlijk. Het gaat erom moedig het ijs binnen te dringen in oostelijke richting. En dan zal je zeker het open water vinden wat we zoeken. Bestonden er maar kaarten van die gebieden, hè? Ah, Ja, die kaarten, die kaarten zullen jullie moeten maken. Jullie zullen deze gebieden moeten ontdekken en in kaart brengen. Jij en, uh, ja, wie nog meer? Dat is het juist, dominee. Ik kom vragen om uw steun. U weet wel dat de staten geen lust hebben om weer een schip uit te rusten. Ja, dat weet ik. Maar met de stad Amsterdam zal het toch niet opgeven. Nou, ik weet het niet, dominee. Ik kom juist vragen of u daar nog eens moeite voor zou willen Nee, nee, dat kan ik niet, Bagens. Ik ben maar een geleerde. Ja. En geen schepen van onze goede stad. He? Nee, nee, laten we daar Hasselaar eens voor spannen. Hm? Zou je denken? Ja, hij is de man die met Houtman de compagnie heeft gesticht. Uh -huh. Er zitten nog zeven andere kooplieden in die wellicht je plan zullen steunen. Ja, kijk, als u met Hasselaar wil spreken... Nee, nee, nee ik niet, nee. Doe jij dat liever zelf. Ik? Ja, ik, ik zal hier een brief meegeven voor senior Hasselaar. Graag. Ja, en je gaat dadelijk naar hem toe. Je vraagt hem of hij de zaak wil verdedigen in de Raad van Schepenen. Ergens moet een weg zijn om de noord. Ja, dat dus Laat Hasselaar je helpen. Kies enkele dappere mannen en ontsluit de weg naar Indië voor ons land. Jij kunt dat, Barends. Maar, maar denk erom, keer ditmaal niet al te snel weer om. Ja, het is waar, dominee. We hebben altijd te snel de steven gewend, ja. Ja. Ja, kijk, we hadden veel getrouwde luiden meegenomen. Uh -huh. Ja, die wilden al gauw terug. Ze werden onwillig, omdat ze verlangden naar vrouwen en kinderen. Maar deze keer zou we alleen jonkvolk meenemen. Dat niet getrouwd is, Braaf u. zo, braaf zo, Barnes. Ja. Dat is verstandige taal. Je weet, er zijn plannen om houtmannen naar India te zenden. Mm -hmm. Langs Kaap de Goede Hoop. Ja. Maar veel beter kunnen wij handel drijven langs de noordelijke route. Natuurlijk, ja. De punt van Afrika is in handen van Portugezen. En de weg om de Noord zal zeker veiliger zijn. Mm -hmm. huh? eh, die weg is nog niet gevonden. Mm -hmm. Twee keer is het mislukt om hem te vinden. Maar drie maal is scheepsrecht. Hè? Dat weet je toch wel, Barens. Ja, ja, ja, ja, ja. Vertel eens, hoeveel mannen denk je nodig te hebben? Nou, zo om erbij veertig man, dominee. Aha. Dat moet voldoende zijn. Ja. En dan denk ik aan de Rijp ja. en aan Jacob Heemskerk. Ja, ja heel goed, Barens. Ik, ik ga nu die brief schrijven en jij stapt ermee naar Hasselaar. Hm. <tie> Het woord is dan aan Senior Hasselaar. <tie> <tie> Senioren, voor de derde maal zal een kleine vloot van twee schepen uitzeilen om de weg te zoeken naar de Indië langs de Noord. Twee pogingen zijn mislukt, dat weten we alle. Maar er is open water gevonden. De pogingen zijn mislukt, maar die twee reizen waren bepaald niet nutteloos. Want onze mannen hebben de ervaring opgedaan die zij nodig hebben... om deze derde reis tot een goed einde te brengen. Twee schepen zullen ditmaal proberen om de weg te vinden. Het is goed dat Houtman al onderweg is om de route te verkennen... langs Kaap de Goede Hoop. Maar die route is in handen van de Portugezen. En het zou prachtig zijn als wij Hollanders een eigen weg zouden vinden langs de noord. Oh. Twee schepen worden uitgerust. De hoop en ons tweede schip, de volhouder. Die naam is goed gekozen, want ditmaal zullen onze mannen volhouden tot het uiterste. Mogen deze reis een prachtig succes worden voor onze vaderlandse scheepvaart. Nu zullen wij in de eerste plaats de schippers moeten aanwijzen. Senioren, wie zullen het commando voeren over deze twee schepen? Seigneur Hassela, we hoeven niet lang te zoeken. De twee schippers zijn reeds in ons midden. Ik weet zeker dat seigneur Hingsker bereid is het bevel te voeren op de hoop. Het andere schip zal in even goede handen zijn als Willem Barendssoen het bevel op zich wil nemen. Wel, Barendssoen? Uh, Signore, oh. uw aanbod is een eer voor mij. Ik hoop dat ik een goed stuurman ben. En een goed schipper. Signore, ik geloof wel dat ik een goed stuurman ben... maar schipper wil ik niet zijn en kan ik niet zijn. Nee, laat mij gewoon stuurman zijn op der schepen... ...en wijs iemand anders aan om het bevel te voeren. Zeer oh, ja, ja. ja, ja, ja. stilte alsjeblieft. Ja, ja. Wij moeten de wens van Schipper Baronsoon eerbiedigen. Ja, ja. Hij die zijn eigen krachten kent... ...zal nooit hoger grijpen dan die krachten toelaten. Als Baronsoon zelf liever stuurman wil zijn... ...dan Schipper, dan moet dat zo wezen... Ik dank u, seigneur Hasselaar. Als ik een voorstel mag doen... GELUIDEN. heb je aan de rijp gedacht. Goeie keus, Barendzoon. Wanneer de andere seigneuren het met ons eens kunnen zijn... dan stel ik ook voor om Jan Corneliszoon de rijp aan te stellen... als schipper op de hoop. Ja, ja, ja. Seigneur Heemskerk, ja. neemt gij dan het commando op de volhouder? Het is wel. Maar één voorwaarde stel ik. Ik eis Willem zo'n op als stuurman. Dat is u toegestaan. Ik stel voor dat wij bekendmaken dat er jong volk wordt gezocht... voor een reis naar het hoge noorden. Op 5 mei kunnen wij gaan aanmonsteren. Daar moeten de schippers zelf voor zorgen... want zij moeten de mannen kiezen waar ze mee varen willen. Ja. Hey de middag in de herberg, het vergulde hoefijzer. Aanmonstering van jongvolk door de schippers Heemskerk en de Rijm. Er is alleen plaats voor ongetrouwde luiden. Hey de middag in de herberg, het vergulde hoefijzer. Aanmonstering van jongvolk door de schippers Heemskerk en de Rijm. Er is alleen plaats. En laten we hmm. één ding te goed afspreken, Stuurman. Hmm. Hoe ze ook smeken of themen... als de mannen getrouwd zijn, monsteren wij er niet aan. Een heel akkoord, Schipper. We moeten dit maar alleen jonker meenemen. Deze keer moeten we doorzetten, want anders komen we daar nooit. Al maken we er ook twintig reizen naar de Noord. Jacob Evertzoon heeft me onderweg allemaal buis getrokken. Ja, en wil ik wel graag mee hebben. En niet alleen een kundig zeeman... Maar ah, er is nog iets anders. En dat is, Barendzoon? Hij had een goed humeur, Schipper. Zo. En zal die Evertzoon zich hier komen melden? Nou, ik ken hem niet. Ik heb hem gezegd dat hij een goede kans maakt, Schipper. Het is nog geen twee uur. We zullen hem wel zo dadelijk binnen zien komen. Op de nieuwe brug waren ze al druk aan het praten over onze reis. Zo, en wat hadden ze te vertellen? Nou, er was er een bij die zei dat hij nog net zo lief... maar meteen in het water zou springen als meegaan naar het noorden. Ja, ik hoor hem zeggen dat de strengste Hollandse winter... nog niks is vergeleken met de kou in de Poolstreken. Nou, daar heeft hij dan wel gelijk in. Ja, ik weet er wel mee te praten, Schipper. Ja, jij wel, Willem, maar de meeste zeelui denken er nog veel te gemakkelijk over. Dat is Schipper? de Schipper! Kreis... Ja, wat is er aan de hand? Ja, ik ben Jacob Evertzoon, Schipper. Ben ik bij u goed terecht voor de reis naar het noorden? Ja, daar ben je, persoon. Ik heb veel lust om je mee te nemen. Maar dan zal je als scheepsjongen moeten monsteren. Wat? Ik scheepsjongen? Wel, hm. stuur maar al jaren varkens vol, matroos. Ja, maar we hebben nou ook iemand nodig die het werk doet van de scheepsjongen. Maar een jongen kunnen we op deze reis niet gebruiken. Hier is alleen werk voor volwassen mannen. Nou, euh, als u alles mijn broertje zegt, die, die zou misschien ook wel mee willen. Ja, dat zou die misschien wel willen, omdat hij ook niet weet wat een reis naar de Pool te betekenen heeft. Wie er nooit geweest is, kan daar niet van mee praten. Het kwik zakt soms tot 40 graden onder nul en meer. Ja, ja. Dan zijn er sneeuwstormen die dagen kunnen duren. En dan heb je niet meer dan een meter zicht. Ik ga toch mee. Zelfs als scheepsjongen. Ja, je begrijpt wel dat we je niet als scheepsjongen zullen behandelen. Maar het werk van de scheepsjongen moet gedaan worden. En dat zal op jouw hoofd neerkomen. Met jouw stuurman zal het wel meevallen. Dus je wilt toch mee. Best. Maar je zult nooit kunnen zeggen dat ik je niet gewaarschuwd heb. Schrijft u Jacob Evertzoon maar op de monsterrol, Schipper? Oh, die Gerrit. Eh, zeg, Schipper. Ja? Dit is Gerrit de Veer, oh. als u me nog niet kent. En ik heb mijn kameraad meegebracht. Dit is Hans Vos, die als barbier mee zou willen varen. Goed zo. Een goede dokter hebben we wel nodig op zo'n lange reis. Hoe lang ben je al barbier, Vos? Oh, ik heb er vijf jaar als leerling voor gevaren, Schipper. dan vaar ik al acht jaar als volledig barbier. Ben jij getrouwd, Vos? Nee, Schipper. Goed zo. En hey, jij, Gerrit de Veer, wat wou jij... Schipper, als je daar niks op tegen hebt... dan zou ik Gerrit de Veer graag willen hebben als boosman. Ik heb er niks op tegen. Als jullie maar drommels goed begrijpen... dat dit een moeilijke en een gevaarlijke reis zal zijn, mannen. Dat wordt buigen of breken. Zeg, Vos. Ja, heb jij wel eens te maken gehad met bevroren vingers en voeten? Hou erop, Schipper. We... Ja, ja, ja. Laat maar. Ik weet er wel van. Alleen, als jullie maar goed begrijpen, dat we ditmaal alleen in de uiterste noodzaak teruggaan. Deze keer zullen we de weg vinden naar de Indië. Nou, ik zal de man niet zijn die vraagt om terug te keren, schipper. Op mij kun je rekenen. Goed zo, kerel. Meer dan ooit hebben we nu jongens van Stavas nodig. Weet wel wat je doet, want je kunt nu nog terug. Hans Vos en ik varen al heel wat jaartjes samen en we willen graag bij elkaar blijven. Als je mij als boosman kunt gebruiken, ja. nou, dan vaar ik vast en zeker mee. Als stuurman Barendsoen zegt dat we je kunnen gebruiken, dan is dat dik in orde. Stuurman, schrijf eens op de monsterrol. We komen vast, stuurt. Wat denk jij ervan, Barenzoel? Nou, ik ben net zelf in de mas geweest, schipper. Viel niet mee, hoor. Zelfs met wanten aan. Ja, het is ontzettend koud. Nergens water? Nee, schipper, we komen er niet, hoor. Ik heb de kust van over Zembla gezien, maar er is geen doorkomen aan. Eén onafzienbaar ijsveld. Ik geloof dat we de hoop moeten opgeven, stuurman. Het is triestig, schipper. Maar we schijnen het bewijs nu al geleverd hebben dat er geen weg om de noord bestaat. Ga mee naar mijn kajuit, Barendsoen. Ik wil de Bootsman de vier ook bij hebben. Goed, schipper. Bootsman! Kom eens even mee. Wat is er van je dienst, schipper? Kom eens even mee naar de kajuit van de schipper. West, stuurman. Wat aan knallen, hè? Het lijken wel kanonschoten in de verte. Het ijs is aan het kruien. Het wordt opgestuurd van onderen. En als de ijsbergen van boven breken, dan hoor je een geluid als een ontploffing. Nou, gaan we even naar binnen, mannen. Zo. Nou. Wat zullen we doen, mannen? We moeten nu een beslissing nemen. Als we hier blijven, vriezen we vast zodra de winter invalt. Een weg om Nova Zembla heen vinden we niet. Ja, en hier de hele winter blijven? Ja, Domenee Plantius wist het toch zo zeker. En met alle eerbied, maar Plantius is een geleerde die de situatie bekijkt van achter zijn schrijftafel. We moeten naar huis. Er zit niks anders op. Denk, romannen, oh dat wij drieën verantwoordelijk zijn voor onze jongens. Als jullie een ander, verstandig en redelijk plan hebben, voor de dag ermee. Maar ik geloof er niet aan. Ik hoop dat we thuis kunnen komen. De enige weg is om terug te zeilen. Dan kunnen we misschien straat Wijgats bereiken en dan naar huis. Naar huis? Terug naar Amsterdam? Wat zullen we vader en moeder in hun schik zijn? Het ijs omsluit ons van alle kanten. We moeten zo gauw mogelijk naar het zuiden, want de Poolzomer loopt op zijn einde. En als we hier niet spoedig wegkomen, dan zitten we de hele winter vast. Nou, dat mag niet. Eén ding weten we met zekerheid... De weg naar de Indië is hier niet te vinden. Maar een Poolwinter is het ergste wat ons kan overkomen. Hoor dat schip nog eens kraken. Ik hoop dat het ijs morgen scheurt. Dat we naar het zuiden kunnen vluchten. En denken om van de Veer. Geen woord tegen de mannen. Ze mogen nog niet weten wat voor gevaar ons te wachten staat. Nee. Met een beetje geluk komen we er nog wel uit. Hoor nog toch eens even... Ik ga meteen aan dek. Ja, we gaan met je mee, Willem. Daar heb je het al. Lig al met de neus op een schots. Mannen, ik geloof nooit dat we eruit komen. Laat het hoofd niet hangen, Stuurman. Nee. Nu zal het meer dan ooit nodig zijn om de moed erin te houden. Want we zullen een vreselijke winter tegemoet gaan. Ik zal het de mannen zelf zeggen, want ik... Ik twijfel eraan of we dit jaar nog naar huis terug kunnen. Ik reken op jullie stuurman en jij ook, Bootsman. Toon door je voorbeeld dat we niet bang hoeven te zijn. Reken op ons, Schiffer. Roep dan de mannen bij elkaar. Het is beter dat ik ze nu toespreek, anders krijgen we allerlei geruchten en praatjes. Wat gebeuren, Schiffer? Alle hens aan dek! Alle mannen aan dek! Mannen, mannen, we zitten lelijk vast. Ons schip begint vast te vriezen. Jullie hoeven niet zo bedrukt te kijken, want het zal de kop niet kosten. We hebben gestreden wat we konden, mannen. Maar de voorzienigheid heeft het anders besloten. Het schip begint vast te vriezen. En we zullen moeten afwachten of we dit jaar nog loskomen. Ik vrees dat we ons geliefd Amsterdam niet zullen terugzien voor het volgend jaar. Maar gelukkig, we zijn vlak bij de kust... en we hebben gelegenheid ons schip te verlaten en een huis te bouwen. Ik hoop alleen maar dat Schipper de Rijp meer geluk gehad heeft... en dat hij kans zal zien om met de hoop het vaderland nog te bereiken. Stuurman Barendzoon, ja. vertel jij de mannen eens wat jij ervan denkt. Mannen... <tosses> Ik zal je zeggen wat mijn eerlijke en vaste overtuiging is. Dit jaar komen we niet naar huis en ons schip is verloren. We kunnen gelukkig een huis bouwen en eten hebben we, godes en dank, voor vele maanden. We moeten proberen een ijsbeer te schieten. Poolvossen moeten er ook zijn en misschien kunnen we een walrus vangen. Wees niet bang, mannen, we komen er doorheen. Het wordt een moeilijke en tijd. Maar alles wat van ons gevraagd wordt... is moed en nog eens moed. En opgewektheid. Juist. Ja, ja. Hoe is het? En wie heeft er nog iets te vragen? Stuurman, je zegt dat je een huis wilt bouwen. Maar wie dat doen? Hebben we hebben toch geen hout? Op de kust van Oversembla vinden we vast en zeker aangespoeld hout, maat. En bovendien hebben we genoeg hout. Want we hebben het schip. Maar stuurman... Als we ons schip afbreken, dan komen we inmiddels nooit meer thuis. Ons schip raken we kwijt. We moeten voor de terugreis de sloepen gebruiken. Kunnen we de zee oversteken en open sloepen? Dat kunnen we zeker. Met die sloepen varen we om Nova Zembla heen. En in een gangel of cola zullen we vast een zeker hulp vinden. Ja, maar stuurman, de schipper zegt toch dat, dat ons schip nog los kan komen? Alles is mogelijk maat. Maar ik heb er weinig hoop op. De polwinter staat voor de deur... En wat de Pool eenmaal in zijn greep heeft, dat laat hij niet meer los. De stuurman, ik zou om een gunst willen vragen. Die is je bij voorbaat toegestaan, Bosman. Nou, als de stuurman het ook goed vindt, dan wou ik maar naar huis gaan. <lacht> Ik vind het maar malligheid om dat dak zo zwaar te maken. Ja, ik ben wel geen timmerman van beroep, bij ons in Holland doen we dat nooit. Nee, bij ons in Holland niet. Maar Holland ligt ook niet aan de Noordpool, hè? Hey, dat heb ik anders al wel gemerkt, Boosman. Wat de rommel, wat de klimaat. Ik had nooit gedacht dat het ergens op de wereld zo koud kon zijn. Wacht maar af, maat. Dit is nog niks. Het zal nog veel kouder worden. Daarom moet dat dak zo gauw klaar zijn. Ja. Als de sneeuwstormen beginnen en die kunnen dagenlang duren... dan zouden we niet eens van ons chip naar het huis kunnen gaan. Kom nou, die afstand van een paar honderd meter... is meer dan genoeg om hopeloos te verdwalen. En dan is het gewoon met je gebeurd, vriend. Want het vriest er dan ook nog een graad of dertig bij, of meer. Dan zal ik wel zorgen dat ik binnen ben als het gaat snemen. Gelijk hem, je maat. Ja, maar het gaat toch veel vlugger als we dat dak niet zo gek zwaar maken? Jij ja, hebt alweer gelijk, jongen. Maar dat komt zo zeker als ik hier voor je sta... Een paar meter sneeuw op het dak te liggen. Oe, oe. Stel je voor dat het in zou zakken. Dan is er geen repareren meer aan en wij zitten in de kou. Dus mannen, we hebben er haast mee. Opschieten. Ah, hou dat nou toch eens beter vast, ja. Die balk die begint te glijden. Wat is dat? Wat bedoel je? Stil eens, stil eens. Ik hoor een geluid. Huh? een beer! Bootsman, een beer. Waar is die dan? Daar, achter je. Neem je geweer. het dijk nog aan toe. Ik heb je zo gezegd om je geweren bij de hand te houden. Kijk uit je ogen. Pas op allemaal. Een beer op het huis. Pas op daar. Kom op het dak. Gewoon vlug Jacob. We nemen de geweren mee en dan krijgen we onze schot. Wacht, wacht, daar komt ie. Het eerste schot is voorbij. Die oude voorlader van jou die doet het niet. Nou zal ik eens proberen. Maar... Mannen, pas op. Hij komt naar boven. Hij, hij begint de dak op te klimmen. Schiet jij dan, Bootsman? Ja, de, de trekker van mijn geweer doet het niet. Het is natuurlijk vastgevroren. Daar komt hij aan. We moeten van de dak af. Lopen. Lopen, <truid> Walt. Lopen. Wie heeft daar geschoten? Ik niet. Oh, het is de stuurman geweest. Uh. Hij heeft hem. De beer rolt van het dak af naar beneden. Ah. Hey, jullie worden beter op, passen maat. Ja, ja, natuurlijk, stierman, maar we waren zo druk aan het werk. Ja, dat begrijp ik wel. Maar het wordt nu met de dag kouder. En daardoor worden de beren ook steeds brutaler. Die beesten zoeken eten. En een zeeman is voor een beer een lekker hapje. Ja, hè? maar nou is die beer voor ons een lekker hapje. <lacht> <Ja>. <lacht> nou, nog twee balken, jongens. En dan zit de dak er gauw genoeg uh. op. Met dat venster zijn ze ook bezig. En dan hoeven we alleen nog maar de deuren erin. Ja, als we het huis maar warm kunnen stoken, maat. Oh, dat geloof ik zeker wel, stuurman. De wanden en het dak zitten hecht in elkaar. En brandhout hebben we genoeg, omdat er zoveel aangespoeld is op het strand, hè? Het zal niet meevallen als de winter lang duurt. Ik, ik zal blij zijn als we warm zitten. Alles ik nou, grote mannen, weer aan de slag. Hoe eerder ons huis gereed is, hoe beter het zal zijn. Ja, goed, goed, goed, Het lijkt wel of er aan de stroom geen eind wil komen, Stuurman. Drie dagen zitten we nou al binnen. Ja, dat is niet zo best, Boosman. De mannen vervelen zich en dat is verkeerd. Dan gaan ze piekeren. De eentonigheid is dodelijk. Kon ik ze maar aan het werk zetten, Stuurman. Maar er valt niks meer te bedenken. Nee, maar, eh, maar ik weet iets beters. Ik heb een geheim. Sir Jacob. Kom er eens even bij. Ja, Stuurman. Jacob, weet jij welke dag het vandaag is? Eh? Hmm? Uh, precies weet ik het niet. Ik weet alleen dat we pas in het begin van januari zitten. Juist maat. Het is vandaag 6 januari. Hmm. En uh, wat zou dat? Nou, dan is het al drie koningen, ze Ja, uh, wat zou dat? Maar, maar wat zou dat? Man, Jacob, ik, ik ken jou niet meer. Laat je zo het hoofd hangen. Ach, Bootsman. Wat zou ik je zeggen? Is dat nou een leven voor een gewoon mens? Ach, maat, dat heb ik je toch van tevoren gezegd. Wie dat niet mee heeft gemaakt, weet niet wat er aan de poot te koop is. Nou, kom aan. We zouden vanavond wel eens een pretje willen hebben. Hè? Hé, hey. huh? dat is prachtig, maar... Uh... Ja, jij dacht dat er bij een pretje ook wel yeah. wat te eten en te drinken hoort, hè? En bij ons is het zo langzamerhand een strale boel geworden. Ja, dat is nog niet eens het ergste, maar uh, die vervelingen. het eeuwen ga je niks doen, dat lanterfanten. Er is genoeg te doen. Maar je weet nou eenmaal dat we niet langer dan hoogstens een half uurtje buiten kunnen werken. En dan moet je weer naar binnen om warm te worden. Sorry. Ja, dat het hier zo zou zijn, nee... Nee, dat had ik me niet kunnen voorstellen. Nou, kijk, ik heb er met de schipper over gesproken. En een klein extraatje kan er nog wel vanaf. Want feest moeten we hebben. Ze snakken allemaal naar een beetje afwisseling. Jij smoest dus met de kok, Jacob. Hè? Zeg hem dat hij wat koeken moet bakken. Maar uh, genoeg voor iedereen natuurlijk. Ja, je hè? Uh, Jan zal ik vragen om een paar kronen te maken van papier en een ster. Het eten moet vanavond extra eenvoudig zijn. Ja, het is al geen vet pot geweest de laatste weken. En als de mannen beginnen te brommen... dan zeggen we pas dat we vanavond drie koningen gaan vieren... en dat er voor iedereen een extraatje zou zijn. Ja, dat is best. Nou. Mannen... Mannen, stilte. Stilte nou. Het woord is aan Schipper Heemskerk. Mannen, zo vieren we dan vanavond het Drie Koningenfeest. We hadden het liever thuis gedaan in Holland bij onze familie. Maar daarom zullen we het vanavond hier op Nova Zembla niet minder gezellig hebben. Mannen, de kok heeft een enorme koek gebakken... En hij heeft er extra zijn best op gedaan. Bootsman, ga die koek flux aansnijden en doe het zo handig dat er voor ieder een flink brok is. Ja, Schipper. Oh, ja. In die koek zit een boon, maats. En wie die boon vindt, is voor één avond onze koning en die heeft het voor het zeggen. Nou, dus uh, wie de boon vindt, is de baas, Schipper? Ja, die is voor één avond de baas. Als ik de baas word, dan geef ik bevelen maar als de weer ligt naar huis te gaan. <lacht> zo, schipper, Ik heb hem precies in 16 gelijke stukken gesneden. Mooi zo. Nou, ieder een portie. En dan maar kouden, jongens. Want we moeten weten wie de boom krijgt. En dan vanavond voor allemaal een extra oorlap. Ik heb de boom! Wat hebben we nou, stuurman? Ligt jij niet in je bed? Nee, ik, eh, ik heb zitten schrijven, schipper Schipperheimsjerk. Wat heb je dan wel zitten schrijven? Ja, je moet niet boos worden dat ik je vraag, maar heb jij je testament geschreven? <laughs> nee, nee, Schipper. Voor mijn testament is het nog in tijd. Nee, want eh, ik ben nog niet van plan om dood te gaan. Hoe is het dan met je stuurman? Oh, gaat wel, Schipper, gaat wel. Wat ik geschreven heb, is een verslag van onze wederwaardigheden tot nu toe. Ja, dat verslag wil ik hier achterlaten voor het geval iemand dit huis zal bezoeken wanneer wij weg zijn. Zo, laat mij dan maar eens zien wat jij vannacht hebt zitten schrijven. Nee, ja, hier is het, uh, schipper. Oh maat, je bent de beste stuurman die ik ooit gehad heb, maar dat kriebelpootje van jou? En ja, het licht is zo slecht, ik geloof niet dat ik het lezen kan bij het licht van een kaars. Lees jij hem maar voor, stuurman? Ja, maar moet ik het helemaal voorlezen, Schipper Heemskerk? Nou, lees maar dat laatste stuk dan maar voor, Willem. Zoals je wil, Schipper Heemskerk. <coughs> Alzo wij van de burgemeesteren van Amsterdam uitgezonden zijn. anno 1596. om bij Noorden naar de landen van Indië te varen. Zo is het dat wij na grote moeite. en de geen kleine perikels. ...gekomen zijn om de west van Overzembla, ...menende nogal zo met de kust van Tartarije langs de zeilen... ...naar voor ...en we zijn eindelijk gekomen op deze plaatsen... ...op de 26e augusti des Jaarsboven genoemd... ...al waar ons schip, nadat wij ons zo dapperlijk geërueerd hadden... ...eindelijk in het ijs bezetten. Des wij overmits deze noodgedwongen zijn geweest... ...een huis te bouwen om ons lijf de winterover daarin te salveren... indien mogelijk waar van koude. In het huis gewoond van de 12 oktober anno 1596... de hele winterover tot de 13e juli desnaastvolgenden volgend anno 1597... in grote koude. We zijn denzelfde 13 juli toen ons schip nogal vast het in het ijs besloten lag met onze schuit en de boot van hier gezeild om weer thuis te mogen komen. Onze God wil ons behouden, reizen, verlenen... en ons met gezondheid in ons vaderland brengen. Amen. Dat heb je heel goed geschreven, Willem. Ik wil het in deze bus doen, schipper. En morgenochtend ophangen in de schoorsteen. Wie weet wie dat er hier na ons zal komen... Hè? die zal het dan misschien wel vinden... Je hebt een best werk gedaan, stuurman... maar toch hoop ik dat we het allemaal zelf kunnen gaan vertellen in het vaderland. En ga nou gauw terug naar je bed, beste Barendzoon. Je bent niet goed en je hebt je slaap nog meer nodig dan ander. Ja, dat zal ik doen, schipper. Zo, ik, ik ga naar mijn bed, schipper. Ik slaap wel. Slaap lekker, stuurman. Morgen op weg. En ik ga erom bidden dat we geluk hebben. Dat zal ik ook doen, schipper. Het woord is weer aan Schipper Heemskijk. Serieus. ik heb u dan verteld dat wij in het kleine stadje Kildrein hartelijk zijn ontvangen. Het is moeilijk geweest om elkaar te begrijpen omdat ik de Russische taal niet ken. Maar eindelijk heb ik dan toch begrepen dat de rijp zich in cola moest bevinden. Onze vriend Sternburg is er met een laplander op uitgetrokken. Hij heeft Schipper de rijp gevonden, maar hij is toen zelf in cola achtergebleven omdat hij zich al te zeer vermoeid had. Die Laplander kwam terug en ik bracht een brief voor me mee van Schipper de Rijp. Daar stond in dat ik met mijn mannen maar rustig in keel moest blijven... en dat er spoedig hulp zou komen. De volgende dag al verscheen er een jol... en zo hebben Schipper de Rijp en ik elkander teruggevonden. Schipper de Rijp had al gemerkt dat er geen doortocht te vinden was om Spitsbergen heen... en die is teruggegaan naar huis. Dat weet u allemaal. U weet ook dat hij er in het vroege voorjaar met een ander schip op Uiters gegaan... en zo heeft hij ons teruggevonden. Ja. Serieus, het was een hard ding voor mij om met Schipper de Rijp mee terug te gaan... want toen was ik gast aan boord en geen schipper op mijn eigen schip zoals ik gewend ben. Maar dat is bij lange na niet zo hard geweest als de dood van onze stuurman. Ik wil er niet veel over zeggen. We zijn alle goede kameraden geweest op deze reis. Maar... Willem Barends was mijn beste kameraad. Hij was misschien wel de beste kameraad die ik ooit gehad heb. Hij was een eenvoudig man en waarlijk een groot man. Alleen ik had zo graag gezien dat Willem nu bij ons was geweest. Het was Gods wil en daar hebben wij te zwijgen. Gods wil geschieden. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Mannen. Ik kan u niet zeggen hoeveel bewondering wij hebben voor uw moed... uw geestkracht en uw doorzettingsvermogen. Gij hebt het doel nagestreefd, Dat doel hebt ge niet bereikt. Toch vieren wij uw terugkomst. En wij treuren niet omdat het doel niet bereikt is. Want één ding weten wij nu zeker. Om de Noord zullen wij de Indiën nooit bereiken. We moeten andere plannen maken. Maar... Met eerbied zal het nageslacht steeds terugdenken aan u allen... die de naam van ons kleine land steeds hoog hebt gehouden. Ge hebt gedaan wat ge doen komt. En met grote eerbied herdenken wij een van onze voortreffelijkste mannen... stuurman Willem Barendzoon, die er het leven bij heeft gelaten. Maar, seniors, men rekenen de uitslag niet, doch tellen het doel alleen... En nu is het woord eerst aan dominee Plantius. Seniors, mannen van de volhouder. Hier sta ik dan. En het schaamrood moest mijn kaken kleuren. Want ik moet nederig bekennen dat ik mij dan toch wel vergist heb. Wij zijn allemaal nodig voor het welslagen van een dergelijke poging. Maar... Het is nu toch wel gebleken dat een doorvaart langs de noord niet te vinden zal zijn. Alles is nu beproefd. Wij kunnen de mannen van de volhouder waardelijk niet verwijten dat zij laf zijn geweest. Of dat niet alles beproefd zou zijn. Het zij zo. Ik moest mij schamen. Maar één excuus heb ik toch. Ten slotte ben ik maar een geleerde die in zijn kamer blijft zitten achter zijn boeken en kaarten. Wat zou de wereld hebben aan zo'n geleerde... wanneer er geen mannen waren zoals gij... die met blijmoedigheid, energie en stoute trots... het zware werk doet? Gij hebt u van uw taak gekweten op een wijze... die de allerhoogste lof verdient. Ik dank u. Mannen, sejeurs... Ik heb hier weinig aan toe te voegen. Heel Europa kijkt met eerbied naar ons land. Men spreekt over u met diepe eerbied. Ik hoop dat ons land altijd zal beschikken over mannen zoals gij zijt. En thans, seniors, vraag ik u één minuut stilte. Een minuut stilte om te herdenken de stuurman van de volhouder... Willem Barendzoon. Willem Barendzoon. Hij rustte in vrede. bleven er aardig vrolijk onder die ongetrouwde luiden zonder thermisch ondergoed. Je luisterde naar het hoorspel De Helden van Nova Zembla. En dat werd eerder al uitgezonden in 1962. Willem Barens die werd gespeeld door Tony Forletta. En misschien herkende u de stem van de jonge Jos Brink ook. Die was Hans. En tot zover het eerste uur van deze ijskoude nacht van woord. Het is nu tijd voor een kort journaal. Maar daarna rillen we gewoon weer verder. Er wordt gegleden op het ijs door schaatsers. Tijdens de barre tocht van 1963. En door auto's ook. Want uh, waarom niet? Hè? Als je het ijs nog meer kan bereiden, waarom zou je dat niet proberen? Dus slapen, dat kunt u beter. Een andere keer doen. Wakker blijven is het devies. Dat doe ik ook. Wilt u trouwens buiten deze nachtelijke uitzending... Uh, al ons moois beluisteren uit de archieven van de publieke omroep? Dan kan dat via woord.nl. Die site is uh, gloednieuw. En uh, nog enigszins om de constructie. Maar er is al heel veel terug te luisteren. Vragen en opmerkingen over Word, Die kunt u mailen naar woord.vpro.nl U mag ook schrijven naar uh, vpro Word. Dat kan gewoon ouderwets met een brief. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. En we hebben ook een podcast waarop u zich kan abonneren. Mocht u wel in slaap vallen. En dat is uh, www.vpro.nl slash woordpodcast. En dan... Uh, Maak ik nu even plaats voor een kort journaal. En dan even na drie ben ik er weer. Nu kunt u luisteren naar het gezang van een bevroren meer. Tot zo.